Welkom, gemeente, in deze dienst waarin ons voorgaat Dominee D. Meivogel. Wie nog een boekje of een kussen kwijt is, kan achter in de kerk kijken of zijn eigendom ertussen ligt. Maandag om 8 uur is er een vergadering hier in de hark van de activiteitencommissie in verband met de gemeentedag. Alle leiding van clubs en verenigingen worden dan ook verzocht aanwezig te zijn. Aankomende woensdag 19 augustus verleent het gereformeerd kerkhoor zijn medewerking aan zingen in de zomer. Dominee Grevion zal spreken over meten is weten. De samenzang start om half acht. U bent van harte uitgenodigd hiervoor. Ook bent u van harte welkom elke werkdag vanaf twee uur tot drie uur voor een afwisselend programma in een kerkje aan de zee. Zaterdagavond 22 augustus is er doopzitting om 6 uur. Beide doopouders worden verwacht en vergeet niet uw trouwboekje mee te nemen. Omdat Koster Tims is opgenomen in het ziekenhuis... ...zullen zijn werkzaamheden tijdelijk worden uitgevoerd door Bert Loosman en Jan Post. Volgende week zondag 23 augustus om half 3 begint de zondagsschool weer kinderen vanaf vijf jaar zijn weer van harte welkom. De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar Anna Bakker, Arteveld, Oeiland 72. De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk van De tweede collecte is voor de algemene diagonale doeleinden. En de derde collecte is bestemd voor de voortzetting van het kerkenwerk. En dan nu een speciale oproep voor alle jongeren vanuit de gemeente... Zoals jullie weten willen we in het weekend van 18 tot en met 20 september een weekend weg naar Ameland om daar met elkaar na te denken over het geloof. Ondanks alle oproepjes in het kerkenblad en de oproep in de kerk kunnen er nog wel een aantal aanmeldingen bij. Dus ben je tussen de 18 en de 40 jaar en was jij nog aan het twijfelen of ben je je vergeten om je op te geven, dan kan dat straks na de kerkdienst... Je kunt je naam, e-mailadres of telefoonnummer opschrijven in de hal van de kerk en we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Mocht je vandaag nog geen beslissing willen of kunnen maken, dan kun je ook deze week natuurlijk nog even bellen. Vrienden en elf vriendinnen zijn ook van harte uitgenodigd om mee te gaan. Laten we er met z'n allen een leuk en gezellig weekend van maken wat voor herhaling vatbaar is. Wij hopen jullie dus te zien in het weekend van 18 tot en met 20 september. De kerkenraad wenst u en aan ieder die met ons meeluistert een gezegende dienst. En we zingen nu gezang 201 vers 3. Zullen wij eerst een ogenblik stil zijn voor de Heer onze God om ons voor te bereiden. Onze hulp is in de naam van de Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begonnen is. Genade, vrede, blijdschap en troost zij u van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heren, door de Heilige Geest. Amen. Wij willen onze God de lof toezingen met Psalm 134 en daarvan het eerste vers. 134 en daarvan vers 1. Mijn vuiltje, want ik had inderdaad de twee vers opgegeven. Broeders en zusters, ook deze middag doen wij beleidenis van ons geloof. En wij doen dat niet als eerstelingen, want wij staan in een eeuwenoude traditie. En op de schouders van ons voorgeslacht, en daarom doen wij beleidenis van ons geloof in verbondenheid met dat voorgeslacht. In verbondenheid met de kerk van heel onze geschiedenis. En ook in verbondenheid met de kerk wereldwijd. En daarom doen wij dat met die aloude woorden van de twaalf artikelen. Wij zingen daarna met elkaar op Psalm 139 en daarvan vers 1. Ik nodig u en jullie uit om in je hart met mij mee te beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria...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 de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij nu samen, voordat we de Bijbel gaan lezen met elkaar, de Heere God bidden om zijn zegen. Heere trouwe God in de hemel, wij willen u hartelijk bedanken dat u ons weer bij elkaar brengt in de kerk. Voor de meeste, voor de tweede keer op deze dag. Op deze stralende zondag. En we danken u dat dat elke keer opnieuw een, ja, een getuigenis is van uw liefde. Een bewijs is van uw verbond, van uw wil. Dat u gemeenschap wilt hebben met ons als mens. En heer, dat blijft voor ons een mysterie, een geheimnis zoals Paulus dat zegt. Wat we maar niet kunnen doorgronden, wat we maar niet kunnen beseffen, wat we maar niet kunnen begrijpen. Maar wat we door genade wel mogen beleven. En Heer, als we dan zo samengekomen zijn, als man, als vrouw, als jonger, als ouder, dan verwachten wij het van u. Want u weet hoe wij hier gekomen zijn. Ieder met zijn eigen sores, ieder met zijn eigen gedachten ook, ieder met zijn eigen achtergrond en context. En er zijn nog allerlei dingen die je door ons hoofd heen spoken en heen malen. En dan weet u, Heer de God, dat we... Ja, misschien ook wel gewoon uit gewoonte hier zitten. En dan heerlijk weg kunnen zwijmelen. in allerlei gedachten. Maar wil u dan alstublieft bij ons komen. Deze middag. En wil u ons helpen om onze gedachten te richten op u. Zodat we echt... Ja, gewoon gevangen mogen zijn in de goede zin van het woord. Omdat, omdat het ons zo boeit. Omdat u onszelf aanraakt. En dan... Nou ja, dan maakt het op zich niet zo uit hoe die preek nou precies is, maar als u er maar bij bent, Heere God, als u er maar bij bent, en dat we dat maar mogen ervaren, dat, dat u onszelf aanraakt, en dat u zelf ons hart vervult. Maar dan bidden wij u, als we de Bijbel gaan lezen, kom dan over met uw Heilige Geest. Want zonder de hulp van uw Geest redden wij het niet, begrijpen we het ook niet, kunnen we misschien een ...dijk van een exegezen neerzetten... maar komt het nooit verder. Maar het is, het is uw geest... ...die de vertaling kan maken... ...tussen, ja, tussen ons hart... ...en tussen u. En daarom bidden wij... ...heilige geest van God. Hier zijn wij, kom in ons hart... ...en maak ons hart schoon... ...en verdrijf alles uit de kerk vandaan wat niet... ...met u samen ...en geef ons zo met elkaar hier in de kerken... ...en thuis waar we verbonden zijn... Een onvergetelijk moment. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar Psalm 50. En wij zetten een streep onder dat 15e vers, dat hele bekende 15e vers: Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. En het thema voor deze dienst. Dat is: Roep mij aan en ik red. Roep mij maar aan en ik red. Maar dat klinkt nogal erg gemakkelijk, alsof dat allemaal zo gemakkelijk gaat. Het is allemaal wel waar, maar of je dat allemaal ook zo kan meemaken in je eigen dagelijkse leven, ja, dat is nog maar de vraag. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Psalm 50. En u kunt allemaal met mij meelezen in uw eigen bijbeltje. Een psalm van Asaf. De God der goden de Heere, spreekt en roept de aarde van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Verzamelt mij mijn gunstgenoten, die mij verbond maken met offeranden. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Sela, hoor mijn volk en ik zal spreken. Israël, en ik zal onder u betuigen. Ik, God, ben uw God. Om u offeren, zal ik u niet straffen, want uw brandoffers zijn steeds voor mij. Ik zal uit uw huis geen var nemen, nog bokken uit uw kooien. Want al het gedierte van het woude is immers van mij en de beesten op duizend bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen en het wild van het veld, is ook bij mij. En als ik honger had, ik zou het u niet zeggen, want van mij is de wereld in haar volheid. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Offer gode dank en betaal de Allerhoogste uw gelofte. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God, wat hebt gij mij inzettingen te vertellen? En neemt mijn verbond in uw mond... Terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt. En dien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem mee en uw deel is met de overspelers. Uw mond slaat gij in het kwade en uw tong koppelt bedrog. Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon van uw moeder, geeft gij lastering uit. En deze dingen doet gij en ik zwijg. Gij meent dat ik ten ene ben gelijk gij... Ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. Verstaat dit toch, gij Godvergetenden, opdat ik u niet verscheuren en niemand redde. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien. Tot zover broeders en zusters, het woord van onze God en zalig wie het hoort en hier ook naar leeft. Roep mij maar aan en ik zal u redden. We gaan eerst zingen van diezelfde psalm, psalm 50. En wij zingen daarvan de versen 6 en 9. na het amen van de preek zingen wij met elkaar gezang 180, en daarvan de versen 1, 7 en 8. Beveel gerust uw wegen, laat hem besturen waken, het is wijsheid wat hij doet, en zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. En ook vers 8, wel kan zijn hulp vertragen, schijnt soms in de nacht alsof geen licht zal dagen, alsof geen troost u wacht. 180, vers 1, 7 en 8, na de preek. Roep mij aan en ik red broeders en zusters dat had ze meermalen gelezen en ze had er een dikke, dikke streep onder gezet en ze ging op pad en ze zag er enorm tegenop want ze wilde de confrontatie aangaan de confrontatie met haar verleden en ze zag er zo tegenop Zat gebeden, maar ze was toch zo ontzettend bang. En toen zeiden ze tegen haar: Ja, maar je moet geloven. Je moet geloven, je moet gewoon vertrouwen, je moet loslaten. Je moet het overgeven. Nou, dat deed ze, dat deed ze. En met alle kracht pakte ze haar moed bijeen. En ze is erop afgegaan. In het volste vertrouwen dat God bij haar zou zijn. En het hielp haar niet. Het hielp haar niet. Zo'n prachtige mooie tekst uit de Bijbel roept mij aan. En ik red. En ze voelde zich ongelooflijk verlaten. Ongelooflijk in de steek gelaten. Waar bent u dan, God? God. U had toch zo beloofd dat u met me mee zou gaan. Ik kon er door de grond heen zakken. En ze snapte er helemaal niks meer van. En waarom gebeurde dat dan met mij? Was mijn geloof dan te klein? Deed ik het dan niet goed? Heb ik het dan weer verkeerd gedaan? Ik begrijp u niet, heren. Waarom zet u nou zulke mooie beloften in de Bijbel en maakt u ze niet waar? Of mag ik dat niet zeggen? Zomaar een voorbeeld, gemeente. Misschien herkent u dat wel. In zo'n voorbeeld kun je uitbreiden met talloze andere voorbeelden. Waarom die oorlog, hongersnood, ellende, pijn, ziekte en vul je eigen situatie maar in? Je begrijpt het niet. Hoe kan dat nou dat God het belooft en dat je kennelijk er niks van merkt? Er niks van merkt. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal u eruit helpen. En dat gebeurt niet, want je werd er helemaal niet uit geholpen. Wat dan? Nou, dan gaan we, dan gaan we eh, oplossingen bedenken. Oplossingen. Eén oplossing is bijvoorbeeld, je kunt, gewoon, ja, je kunt gewoon de hele Bijbel in twijfel gaan trekken. Je kunt gewoon het hele geloof in twijfel gaan trekken. Van nou, het zal, het zal allemaal wel niet waar zijn. Ik leef mijn leventje wel en het zal, nou ja, het zal wel zo zijn. Maar... Dat kun je doen. Alleen, wat hou je dan nog over? Eigenlijk helemaal niks. Een andere oplossing is gewoon je verstand op nul zetten. En er maar niet meer over nadenken. Gewoon, het is zo, klaar. Ik denk er ook niet meer over. Ik wil er ook niet meer over nadenken. Andere oplossing is, wat er gewoon heel vaak gebeurt. Gewoon een stukje naïviteit. Zo van uh, tegen beter weten in. Gewoon toch roepen. Uh, ja, maar hij heeft mij gered. Terwijl je eigenlijk denkt, oh, het is niet waar. Maar ik zeg het wel, het staat in de Bijbel, dus het moet waar zijn. Nou tegen beter weten in toch zeggen van, ja maar hij was er gewoon bij. Hij is er altijd bij geweest en hij heeft me geholpen. Terwijl je eigenlijk ervaren hebt, hij heeft me helemaal niet geholpen. Jezelf overschreeuwen. Allemaal bepaalde oplossing gemeten. En er is er geen één echt Bevredigend. En wat wij als gelovigen, u denk ik net zo hard als ik, maar voornamelijk ook de dominees, altijd aan het doen zijn... ...is teksten die we niet begrijpen, maar aan alle kanten proberen te verdedigen. En al proberen glad te strijken. Zo van, ja, maar ja, je maakt het misschien niet mee, maar dan moet je dat anders zien. En dan moet je dat, want het is toch echt wel waar? En, hè, dan zijn we toch bezig om het te verdedigen, want het moet toch wel waar zijn? Want het is het woord van God. En... Weet u... En dat weiger ik. Ik kan het ten eerste niet. Want ik loop met dezelfde vragen. Ik wil het ook niet. En ik hoef het ook niet. Ik hoef God niet te verdedigen. En ik hoef zo'n bijbeltekst ook niet te verdedigen als ik het ook niet begrijp. En wat we wel willen doen is die tekst gewoon laten staan met alle vragen die we, er hebben, die, we, die we erbij hebben. En dan gaan we met elkaar gewoon bekijken wat zo tekst, waar, waar zo'n tekst nou eigenlijk staat. In welke context en, en wat er nou omheen geschreven staat. Met al die vragen die je erbij hebt. En die poetsen we niet weg vanmiddag. Die poetsen we niet weg. Want dat zou een beetje goedkoop zijn. En als we het dan gaan lezen, dan, dan lezen we als eerste, het is een psalm van Asaf. Nou, wie was Asaf, jongens, meisjes? Wie was Asaf, weet je dat? Weet je niet? Asaf is een heel bekend persoon in de psalmen. Die heeft namelijk wel twaalf psalmen op zijn naam staan. Deze psalm, psalm 50. En ook de psalmen 73 tot en met psalm 83. Bij elkaar twaalf. Nou Asaf, er wordt niet zo heel veel gezegd over hem in de Bijbel. Um, hij was zeg maar een tijdgenoot van David. Waarschijnlijk stond hij ook in dienst van David. Hij was een voorzanger, zeg maar een zangleider. Voor de godsdienst in die tijd. Hij was ook een dichter. Hij allerlei liederen, gedicht. Nou, onder andere de, de psalmen die, die, die, die ik net noemde. En hij wordt in twee kronieken ook nog eens een ziener genoemd. En wat is een ziener? Nou? Een ziener is een soort profeet. Die krijgt boodschappen van de Heere God door om ze weer door te geven zelf. Nou, dat was Asaf. Nou, die psalm die Asaf gedicht heeft. Dus in die tijd dat Asaf deze psalm dichtte stond de tijd bol van vroomheid. Vroomheid en godsdienstigheid. Er werd echt door het volk serieus werk gemaakt van de godsdienst. Nou, dat is vrij uniek, want heel vaak lezen we in de Bijbel dat het volk kwaad deed in de ogen des Heeren. Maar in deze tijd dus niet. Elke week zat de kerk vol. Elke dag werden er keurig netjes de offers gebracht. De offers volgens voorschrift. Er werd gebeten volgens voorschrift en volgens de regels. En de rituelen die werden stipt in acht genomen en stipt gehouden. Zeg maar, het was een voorbeeldtijd in de geschiedenis. Een voorbeeldtijd in de geschiedenis. Alleen, er was, was één probleem, namelijk het lijkt allemaal een beetje clean. Het lijkt, die hele godsdienst, die hele vroomheid, lijkt een beetje afstandelijk. Het lijkt een beetje, ja laten we zeggen, een beetje gemaakt. Er werden keurig nette gebeden opgezonden... Maar het is net alsof, alsof het niet aankwam. Alsof, alsof die rituelen... ...alsof die op zichzelf stonden. Alsof er gesproken werd, gebeden werd... ...tot een... ...ja, tot de lucht... ...tot een niet bestaand iemand. Het was alsof het zeg maar een beetje eenzijdig was. Een eenzijdige gewoonte. Dan doe je het eigenlijk. Ja, dat, dat, dat doe ik omdat, ik omdat ik dat moet doen. Ja, waarom dan? Nou, dat, dat moet gewoon... Een beetje kil. En misschien herken je dat zelf ook wel in je gebeden soms. Ik hoor dat althans wel heel vaak in Pastraat. Dat je het idee hebt van, ja, ja ik bid wel maar, ik heb geen idee dat het aankomt. Je doet zo ontzettend je best, en je doet het ook precies zoals het je geleerd is... Maar het lijkt alsof het, ja, alsof het niet aankomt. Hè? Het lijkt alsof er daarboven niet naar je geluisterd wordt. Alsof er gewoon niks gebeurt. En dan ga je naar de kerk En natuurlijk, je komt er trouw. Elke week. Maar soms denk je, het is allemaal zo lauw. Hè? Zo lauw. We kunnen keurig netjes onze liederen zingen en zo. En die kerkgang, hè, die, we hebben allemaal vaste gewoonten dan doen we dat keurig netjes met we zingen, we bidden, we lezen en we lezen de wet. Ja, laten we alsjeblieft de wet niet vergeten, want oh, oh, oh, oh, oh. pas op. En smiddags doen we dat dan met de geloofsbeleid. Het zijn allemaal keurige, nette gewoontes. Maar, maar het is alsof de, alsof de diepgang, alsof de beleving, zeg maar, alsof die weg is. Nou ja, wat, wat heb ik er eigenlijk? We doen het wel. Maar ja, het geeft een stukje veiligheid omdat je het gewoon bent... Maar verder die diepgang, die, die, die beleving alsof God zich in zwijgen hult. Zoiets. En ik stel me dan zo voor dat die Asaf zit achter zijn bureau. Die zit te werken en die denkt heel diep na. En misschien is ze wel bezig met een, met een lied of zo. En ineens gebeurt het. hè? Ineens gebeurt het. Hij voelt het. Hij voelt het. Dit moet ik doorgeven. Ja, wat voelt hij dan? Ja, dat weet ik niet. Maar hij hoort ineens de stem. De stem. En hij gaat er dan ook werkelijk vol in in deze psalm. Want hij zegt, hè, het begint gelijk van, van in dat eerste vers. De God, de God der Goden, de Heere spreekt. Eigenlijk staat hier, de Heer die gaat spreken. Het, het, het zindert door hem heen. Hè. Alles trilt. Dit is de, de boodschap van God. Broeders en zusters, we hebben een God die spreekt, die echt spreekt. Nou zeggen, ja, open deur is een cliché, dat weet ik ook wel. Ja, dat, dat, dat zal wel, dat je dat allemaal weet. Maar heb je die stem dan ook wel eens zelf gehoord? En heb je die boodschap van God nou ook zelf wel eens ervaren? Heb je nou echt zelf ook wel eens contact? Echt levend contact met hem? Want daar gaat het natuurlijk wel om. Niet alleen maar dat weten hoe het allemaal in elkaar zit. maar heb je wel eens echt contact gehad. Want we hebben een sprekende God. En als God spreekt, dan gebeurt er ook wel echt wat. Hè? Want God spreekt en het is er, hij gebied en het staat er. Door het spreken schept God een, een hele wereld. De hemel en de aarde, alleen maar door te spreken. En hoe spreekt God dan? Nou, op verschillende manieren. Soms is zijn spreken echt angstaanjagend en bedreigend. Een voorbeeld zien we bijvoorbeeld in... In de woestijnreis van Israël, hè, als God spreekt, dan dondert en brixen het en Dan wordt het volk dan wordt bang en dan zegt: Stop alsjeblieft, heer, dat kunnen wij niet aan. Spreek u maar met Mozes. Maar God spreekt soms ook in het zuizen van een zachte stilte, zegt Zachariah. Het zuizen van een zachte stilte. Gewoon als je stil bent. En, en dan verschijnt God en dan, dan is Hij daar in, in de stilte, soms met een, een liefelijke stem. Soms spreekt God middelijk door middel van ja, de profeten. Voor ons door middel van de Bijbel. Middelijk. En uiteindelijk lezen wij in de Hebreeënbrief, Hebreeën 1. Wat zegt Hebreeën 1? Die begint met, uh, nadat God voortijds tot onze vaderen door de profeten heeft gesproken, heeft Hij in het eind, einde der dagen, zelf tot ons gesproken door zijn Zoon, Jezus Christus. Door zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus Christus is de stem van God. En Asaf, hè. Asaf, die zit daar dus, nou, zeg maar, achter zijn bureau. En hij ontvangt het en hij geeft het vervolgens door. Een hele bijzondere psalm. Hij zegt, luister, heel de aarde... Van, van waar de zon opkomt tot, dat, tot waar die ondergaat. Iedereen moet luisteren. Luister. Ja waarom? God verschijnt. Hè? Vers 2. God verschijnt uit Sion. En dan zegt hij erbij. De volkomenheid der schoonheid. Met andere woorden. Die stad Sion is een stad van volmaakte pracht. Nou denk je dan bij jezelf. Dat valt toch wel mee. Dat valt toch wel mee. Want uh, Sion, nou jongens en meisjes, weet jullie nog wat Sion is? Sion, dat is toch die berg waar Jeruzalem op gebouwd is. Nou, misschien ben je wel nog nooit in Jeruzalem geweest, maar die als gezien op een plaatje. En Jeruzalem is misschien wel een mooie stad. en dan nou te zeggen van het is een stad van volmaakte pracht en volmaakte schoonheid, nou, heb een beetje zo mijn vraagtekens bij. Ja, maar dat wil dat wil Asaf ook niet zeggen in deze psalm. Het gaat heel vaak in die psalm natuurlijk niet. Om die letterlijke betekenis. Hij wil hier geen materiële beschrijving geven van een bepaalde stad. Nee, Het gaat hier veel dieper. Het gaat hier namelijk over de geestelijke inhoud. En dat gaat boven de logica uit. Boven ons redeneren. Als hij het heeft over een Sion. Een, uh, uh, de volkomenheid der schoonheid. stad van volkomen uh, schoonheid. Dan heeft hij het over uh, de plek. Waar, ...waar God komt om mensen te ontmoeten. Dus staan waar hemel en aarde elkaar, elkaar raken. Dan zeggen wij misschien, ja, maar God is toch overal? Dat, dat leren wij als kind al uh, van, op, op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Ja, zeker God is overal. Maar u weet ook dat God bepaalde plaatsen soms uitkiest... ...om in het bijzonder gemeenschap te hebben met mensen... Plaatse uitkiest voor een bijzondere ontmoeting. Een verbinding met zijn schepsel. En waar begon dat? Nou, laten we maar zeggen: dat begon toen nog op de Sinaï. Toen de Heere God haar zijn wet gaf. Toen de Heere God haar zijn verbond, zijn verbond sloot. En zei: Ik ben de Heer, Jullie God. En jullie zijn mijn volk. Jullie zijn mijn kinderen. Wij hebben een band met elkaar. Wij hebben een relatie met elkaar. En nu. Sion is eigenlijk een herhaling, of misschien nog veel meer een vervulling van de Sinaï. Die verbondssluiting, die afspraak, die, die verbindenis. Wij horen bij elkaar. Dus plek van volmaakte schoonheid, daar waar God is. Nou, waar is die plek dan nu? Kun je je afvragen. Toen was Sion, ja, Sion eh, bestaat natuurlijk nog steeds. Dat is, dat is Jeruzalem. Is dat dan daar, de plek van... Of moet je dan zeggen van, nee, hey, dat, dat is vandaag de dag, tegenwoordig is dat de kerk geworden natuurlijk. Want in de kerk, daar, daar, daar komen wij samen om, om God te ontmoeten. Ja. Nou. Ja. Maar ja, tegelijkertijd. In de kerk ervaar je het natuurlijk ook niet altijd even prettig. En in die kerk heb je het ook wel eens zo van, ik vind het een beetje saai of ik, het duurt een beetje te lang. of dat te zeggen van volmaakte schoonheid in de kerk. Opnieuw gemeente, opnieuw geen materiële aan te duiden plek. Omdat het gaat... Uh, daar waar God zelf komt en het zwijgen doorbreekt, daar is die plek van volmaakte schoonheid. Nou, waar, waar verscheen God dan? Dat was natuurlijk op het Pinksterfeest. Tuurlijk, dat was in Jeruzalem. Op het Pinksterfeest, want toen ze allemaal vlammetjes op hun hoofden kregen en gingen ze vreemde talen spreken en zo. Daar werd de geest van God uitgestort, daar ontstond er iets heel bijzonders. Een verbinding tussen mens en God. Maar niet alleen op het Pinksterfeest toen daar in Jeruzalem, maar ook vandaag, hier en nu, bij opa die daar alleen zit op zijn kamertje en ineens ook ervaart en weet: God is hier bij me. Ik ben misschien helemaal alleen, maar de Heer, God is bij me. Plek van volmaakte schoonheid. Asaf ontmoet God en dan? Wat dan? Wat, wat, wat zegt God dan? Nou, Azaf, die houdt natuurlijk zijn adem in om maar goed te kunnen horen. Wat zegt God dan? Nou, die prachtige tekst die wij, die wij zo kennen natuurlijk, die wij graag op een tegeltje aan de wand hangen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal u eruit helpen. Ja, maar eerst, eerst zegt hij iets anders. Eerst komt er iets anders. Eerst stelt de Heere God een aantal zaken aan de orde. Er wordt... Er worden een aantal dingen voor het voetlicht gehaald. Zeg maar, als je goed leest... Een beetje een moeilijke vertaling. Maar als je goed leest... Moet je een aantal verschillende vertalingen naast elkaar leggen Om het goed te kunnen begrijpen. Maar dan lijkt het wel een beetje op een functioneringsgesprek. Functioneringsgesprek. Er wordt hier iemand op het matje geroepen, zeg maar. Want wat zegt, wat zegt de Here? Ja, hoor mijn volk in vers 7... Hoor mijn volk, ik zal spreken, ik zal onder u betuigen. En dan lijkt het hier net alsof het iets vriendelijk is, want ik ben uw God, komt erachter. Maar dan er staat er in werkelijkheid in, in, in de grond, staat er zoiets als, ik ga tegen u getuigen. Ik klaag u aan. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Ik klaag u aan, ik ga tegen u getuigen. Zeg, maar Hoe kan dat nou? Dat kan u toch niet maken? Dat kan helemaal niet, waar zijn je zo goed bezig? Dus eens kijken wat we allemaal voor u over hebben, hier. Wij houden onze feestdagen en iedere dag worden er offers voor u gebracht. We brengen keurig netjes onze gaven, we zeggen onze gebeden op. U ziet toch wel wat we allemaal niet voor u over hebben. Dat kunt u ons toch niet zomaar gaan aanklagen. We leven strikt, strikt volgens uw regels. En wat zegt de Heer dan? Dan zegt hij, ik klaag je niet aan om je offers. Hè, vers 8, om uw offeranden zal ik u niet straffen. Want nee hoor, die zijn elke dag, zijn ze daar. Keurig, netjes natuurlijk, die zijn er zat. Maar, zegt de Heer, maar, zegt hij, is dat dan wat wij afgesproken hebben? Is dat nou precies wat we afgesproken hebben? Nou, Ja. Ja, dat hebben u toch via, via Mozes ons bevolen, dat we dat doen moesten. Offers brengen, spijsoffer, brandoffer. En dat we dan samen moesten komen, morgenoffer, avondoffer. Het zijn uw eigen woorden, het zijn uw eigen opdrachten. En wij hebben het keurig netjes gedaan. Complimenten graag. En wat zegt God dan? En dan moet je proberen in te leven in de situatie, hè. Probeer in te leven in de situatie. Want wat zegt de Heere God dan? Heel erg confronterend in vers 9. Ik, ik zal het even vrij vertalen, vers 9. Ik hoef je over ze allemaal niet. Ik hoef ze allemaal niet. Ik hoef geen var, stier. Ik zal uit uw huis geen var, geen stier nemen. Nog bokken uit de kooi. hoef het helemaal niet. Ik moet er niks van hebben. Nee. Ja, dat is ook wat te zeggen. Dat is confronterend. U hebt het notenbenen zelf bevolen. Ik hoef het niet, zegt God. Om het eens eventjes te kunnen beseffen... alsof God vandaag tegen u zegt... nou, je zit hier nou wel... maar ik hoef die hele mooie kerkgang voor jou niet eens... Ik hoef die Psalmen niet, niet eens te horen. Ik hoef die mooie, je hoeft die mooie kleding niet voor mij aan te trekken. Je hoeft die mooie dingen allemaal niet, niet voor mij te doen. Die, die zon als rust die je allemaal keurig netjes betracht. En, en, en dan noem maar op wat je allemaal niet voor de Heere God doet. En waar je allemaal niet aan houdt. Hoef ik helemaal niet. Dat is wat. Dat is wat. Dat is confronterend. Als God dat zo scherp en eens tegen je zegt. Maar... Maar hoe kan het nou dan, Heere God, u hebt het toch zelf ingesteld? U hebt het ons toch zelf bevolen. U weet toch dat we hier kunnen netjes samenkomen om u te loven, om u te prijzen, om, om voor u te gaan. En... Ik hoef je overigens niet. Waarom zegt God dat nou zo scherp? Waarom? Had God nou de offerdienst ingesteld? Nou, God had de offerdienst ingesteld en gewoon de hele godsdienst om gemeenschap te ervaren met zijn volk. Gemeenschap tussen God en mens. Kerkgang, gebeden, de regels en de wetten die allemaal. Ze staan allemaal ten dienste van die gemeenschap, ten dienste van die liefdesgemeenschap. Maar wat is er gebeurd? Dat doel, dat doel, die, die, zeg maar, die offerdienst, dat is. Ik zeg het verkeerd, dat middel, dat, dat, die offerdienst was een middel, dat, dat is een doel op zichzelf geworden. Het ging niet meer. Om dat, om dat achterliggende doel, nee, het ging om het offer zelf. Um, doel op zichzelf geworden. En Israël meent daaraan dus ook nog eens rechten te ontlenen. Zo van, nou Heer, we hebben keurig netjes gedaan wat u uh, van ons uh, vraagt. En nou willen wij graag uw zegen ontvangen. Heer, ik ben keurig netjes in de kerk geweest. Mag ik nou weer heen gaan met uw zegen? Heer, ik heb keurig netjes niet gewerkt op zondag. Ik heb allemaal netjes gehanden. Mag ik nou even van u verwachten dat u me zegent? ...rechten te ontlenen. Op grond van wat je gedaan hebt. De Heer zegt, ja maar zo hoeft het voor mij helemaal niet. Zo hoeft het voor mij helemaal niet, want zo heb ik het al niet bedoeld. Zo wil ik het ook helemaal niet. En dan moet je ook nog even een stukje achtergrondinformatie in je achterhoofd houden van... ...de heidense volkeren, die offerden ook hè, aan hun goden. Die hadden verschillende goden. En, en daar werd ook aangeofferd. En de gedachte daarachter was dat de goden... Het offervlees nodig hadden om te eten. En het bloed offerbloed nodig hadden om te drinken. En als ze dat offer niet brachten aan die goden. Dan, dan verzwakten die goden. En dan konden die goden niet helpen. En daarom zegt, zegt God in, in vers, nou, vers 13. Zou ik stierenvlees eten of zou ik bokkenbloed drinken. Tegen die achtergrond. Zo van, ik ben toch heel anders. Ik ben zo helemaal niet. Dat weten jullie toch. Je weet toch dat ik heel anders ben. Ga toch heen? Is God nou verbolgen? Is God nou boos? Heeft, heeft God ze nou afgeschreven? Heeft God jou nou afgeschreven? Mij? Weet je, tegen die achtergrond en in die context. Komt dan ineens. Die ene zin. Heel ontroerend. Roep mij aan in de nood. Roep mij aan ten dagen van de benauwdheid en ik zal je eruit helpen en ik zal je redden. Niet als een EHBO'er of zo, zo van ik eh, zal je eraf uithelpen als je in de Nesten gewerkt hebt. Nee, het is haast vernederend, zoals hij die woorden uitspreekt. Het is haast vernederend wat God doet. Hij zegt als het ware, ik wil gekend worden bij jou. Ik wil gekend worden, ook in je vreugde, maar ook in je verdriet. En dan niet alleen maar om je eruit te halen, om je uit de narigheid te halen, om alleen maar erbij te zijn als ik je kan helpen, als ik je kan redden, maar ook om erin te delen. Zoals geliefden delen in vreugde, maar ook in pijn. Want als jij leidt, leid ik ook. En als jij verdriet hebt, heb ik ook verdriet. Want ik ben zo bewogen met jou. Want ik hou zoveel van jou. Ik wil, ik wil meetellen in je leven. Als een persoon. In een relatie. Vanuit liefde. Dat heb ik altijd voor ogen gehad. En dat heb ik bedoeld toen ik je aanbood. Jij bent mijn kind en ik ben jouw God. En daarom heb ik je bevrijd uit die slavernij. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En hij ging tot het uiterste daarin. Door uiteindelijk zelf te komen. In zijn zoon, Jezus Christus. Jezus Christus die daar kwam. Uit die hemelse heerlijkheid. Uit die hemelse volmaaktheid om contact te leggen. Om gemeenschap te ervaren met jou. Om elkaar te leren kennen. Omdat hij zei, jouw nood is mijn nood. Jouw lot is mijn lot. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Niet alleen maar om je narigheid weg te nemen. Maar ook om met jou daarin te delen. Omdat we geliefden zijn. En daarmee eer je mij. Ken je mij. En dan, en ik zal je uithelpen. Letterlijk, ik zal je redden. Ja, maar wanneer doet hij dat dan? Wanneer gaat u mij dan redden? Eh, dan wel graag, als je blijft, een beetje snel. Eh, doe maar direct alsjeblieft, want, want mijn verdriet is wel heel erg groot, hoor. Mijn nood is ook heel erg groot. Wat, wat denkt u nou? Als u nou, de Heere God, een klein beetje hebt leren kennen. Wat denkt u nou wat God zelf zou willen, als u in de nood bent, in de pijn en verdriet? Wat zou God dan willen? God die zoveel van je houdt. Zou die willen dat je nog tien weken moet wachten, dat je nog honderd dagen moet wachten voordat hij je eruit gaat helpen? Of zou die eigenlijk willen om jou je gelijk te helpen? Wat denk je wat God zou willen? Ja. Misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt. En als je het niet meegemaakt hebt, dan kun je het je om. Onderroepelijk ook, ook, ook, ook voorstellen... die kleine jongen van je... van een jaar of drie zeg maar... en hij was zo verschrikkelijk ziek. Ik weet het toch als de dag van gisteren. En dan staat me met zulke kijkers van ogen aan te kijken. Papa, ik heb zo'n pijn. Papa, help me dan toch? En je staat erbij... en je kijkt ernaar. En je kan niet helpen. Je voelt je zo machteloos. En als je het kon, dan zou je ala direct... Zou je, zou je willen verlossen zijn, willen helpen. Want je houdt zoveel van... hem nou dat hè, nou dat... En dan zeg je natuurlijk gelijk. Omdat we het allemaal zo goed weten. Ja maar God is toch nooit machteloos. God is toch almachtige. God kan het absoluut wel. Wij denken altijd zoveel te weten. En daarmee lopen we zo vaak in de knopen. In de knoei. Want weet je wat er met, wat, wat, wat er met de Heere God zelf gebeurde. Uiteindelijk. Toen zijn eigen kind daar hing aan een kruis, moest hij ook, en dan zeg ik het maar even te steken, want ik weet dat het dogmatisch natuurlijk ook niet klopt. Dan moest hij ook machteloos toekijken en hij kon niks doen. Op dat moment. Zijn kind... U weet toch ook dat Jezus de Bijbel kende als geen ander. En denken dan niet, Jezus die kende deze tekst ook als geen ander. En hij heeft hem geroepen, heeft hem geciteerd. Hij heeft, heeft ook gezegd he, in de hof van Gethsemane. Maar, maar, laat deze ding, drinkbeker alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Ik roep u aan in de dag van mijn benauwdheid. U gaat mij eruit helpen. Maar hij werd er juich geholpen. En die drinkbeker werd niet van de weg genomen. En toen die ring aan het kruis en het uitriep: Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Roep mij aan in de dag der benauwdheid. U helpt mij eruit. En werd er niet uitgeholpen. En hij kreeg geen antwoord. En dat was zo diep. En dat ging zo intens. Met zoveel pijn. En waarvoor? Nou, voor jou. En voor mij. En voor u. God wilde namelijk niet alleen delen in jouw verdriet, in je pijn, maar Jezus wilde het zelfs ook dragen en hij wilde het zelfs ook overnemen. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal je eruit helpen, ja maar wanneer dan? Op Golgotha, daar op Golgotha. Daar werd God zelf, daar werd Jezus geofferd als een lam. En God zegt, ik hoef jou offers niet. Ik hoef jou offers niet. Ik wil graag je hart. Ja, hoe dan? Hoe wilt u dan mijn hart? Door mijn offer aan te nemen, zegt hij. Dat niet ik jou, maar jij mijn offer aanvaardt in plaats van... ...mij te beschuldigen... ...van je leed... ...en van je pijn. Wij gemeente, dat neemt... ...dat neemt onze vragen niet weg. Althans, dat neemt mijn vragen niet weg. En die hoeven ook niet weg. En ik doe ook niet alsof ik dan ineens... ...zomaar alles begrijp. Alsof het allemaal zo makkelijk is. Maar het geeft me wel de kracht... En dat geeft me ook de moed om toch opnieuw in mijn kruis op me te nemen en achter Jezus aan te gaan, je eigen last dragend en Hem te danken voor dat geweldige offer wat Hij heeft gebracht. En dan maar zingend. Leer mij volgen, niet zonder, maar met al mijn vragen. Vader, wat Gij doet is goed. Maar leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed. Amen. Met elkaar danken en ook voor elkaar bidden. Wij bidden ook voor de familie Post, kapitein. Mijn schoonzuster Willempje Post, Ras, dinsdag afgelopen dinsdag 11 augustus is overleden. En wij bidden ook voor Denise Hartenveld. Die zal op donderdag 20 augustus worden opgenomen en worden geopereerd. En broeder Van Duivenbood, u al een wel bekend, heeft me gebeld en gevraagd. ...om ook voorbeten te doen voor Helene. Nou, de meeste van u weten het inmiddels wel. Helene is opgenomen en het gaat niet helemaal goed met haar... ...psychisch gezien. En we willen ook graag met elkaar voor u uit predikant ...en voor Helene bijzonder bidden. Zullen we samen danken en bidden. Heeren, we danken u dat we toch met alle vragen die we hebben... ...altijd bij u terecht kunnen. En ik bid u geef dat we dat ook zo mogen ervaren... ...en dat we dat dan ook mogen doen soms denkend tegen beter weten in en dat we op die manier toch ons mogen toevertrouwen aan u mogen overgeven als het soms moeilijk gaat, als het soms er diep doorheen gaat en toch ergens die zekerheid mogen blijven houden van maar wat mijn situatie ook is welke kant het ook op gaat ik weet aan wie ik mij vertrouw. Ik weet dat mijn verlossen leeft. En Heer dat bidden wij u ook voor elkaar. U kent ons allemaal. U weet ook waar we zelf dan doorheen moeten gaan. Bidden wij u voor familie Post. Mien's schoonzuster is overleden. Heer dat bidden wij u ook voor Denise Hartenveld. Die komende week wordt geopereerd. Een hele moeilijke en spannende operatie. En je gaat u met haar mee en geeft haar vrede. En wees ook met de familie en degene die om haar heen staan. En wij bidden u over u. Ook echt de handen van de doktoren wil sturen en wil zegenen. We zo weten mogen, mijn leven is in Gods hand. En hier samen willen wij ook bidden voor ja, het, gezin, het gezin van uh, onze oud predikant, Broeder van Duivenboden. Met name voor Helene. Je weet, Heere God, wat moeilijk zij het heeft en waar ze doorheen is gegaan en waar ze nog steeds middenin zit. Misschien de verhuizing ook erg moeilijk is geweest voor haar. Hier wil, uh, wil u gewoon heel dichtbij haar zijn. In al haar vragen en ook in haar moeite. En wees dan ook met Dirk en Marianne en de andere kinderen. En je geeft ook dat, dat ook hier fruiturk de gebeden opgezonden mogen worden, iedere dag opnieuw. Voor dat gezin en dat we mogen beleiden. God is trouw en zal ons niet verlaten, niet vergeten. En we danken u dat u altijd luistert en altijd hoort en dat u bereid bent en zelfs graag wil helpen. En inderdaad, zoals we dat soms, zoals we dat, dat gezongen hebben, soms kan zijn hulp vertragen en dan schijnt het. Alsof geen licht meer zal dagen in de nacht. En dan toch te mogen weten. Waarom weet ik niet. Maar God is er wel. En waarom het zo lang duurt. In. Dat leggen we dan maar naast ons neer. Maar dat we mogen ervaren. Leer mij volgen. Met al mijn vragen. Want vader wat gij doet is goed. En dat leer dan ons slechts het heden dragen. Met een rustig kalme moed. Heer, we bidden u voor deze gemeente hier op Urk, wees met de kerkraad, zegen het uh, werk wat ze mag doen, zegen het werk van de predikant, zegen dat, dat, dat ze het werk ook echt met plezier mogen doen, zegen de gemeente, de jongeren, bijzonder, juist ook gehoord van de oproep om samen in Ameland te gaan. De heer, geeft dat er ook uh, nog massaal gehoor aangegeven mag worden, omdat er een honger is om met elkaar ook echt, ja... Met u te praten en over u te praten. Om zo van u te leren. Heer, we bidden u ook uh, ja, voor uw kerk wereldwijd. We bidden u voor de problemen die er zijn, ook in deze wereld. Er is zoveel oorlog, er is zoveel nood. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u om vrede, vrede in Jeruzalem. En bovenal, Heer God, bidden wij om uw komst, Heer Jezus. Want u zegt, dan zal die dag aanbreken. De dag van het oordeel, maar dan zal ook die dag aanbreken waarop... U zegt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal heersen en waar alleen maar vrede zal zijn. Waar geen rouw, geen verdriet, geen pijn, geen depressie meer zal zijn. Heer, zo brengen wij dit alles weer terug bij u en we leggen het alles weer in uw hand. We danken u voor ons samen zijn hier. En we bidden u, gaat u zo met ons mee als we de kerk weer uitgaan. Breng ons weer veilig thuis. Zegen ons ook weer in het werk wat de komende week weer wacht. We bidden u ook een bijzonder voor de vissers die weer naar zee toe gaan, of misschien wel op zee verkeren. Wees bij ze en geef hen het verlangen van hun hart, dat ze vooral ook mogen weten, in alle zorgen die er soms zijn, dat u erbij bent. zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Niet omdat wij menen ergens recht op te hebben, omdat wij zo goed zijn in kerkgang, of in wat dan ook, maar alleen maar op grond van de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die we lief hebben. Amen. Ons slotlied, gezang 194, en daarvan vers 1, wie maar de goede God laat zorgen, en ook vers 3, men blijft eerbiedig God verbijden, en zwijgt de Heer oudmoedig stil, 1 en 3 van gezang 194. Goeders en zusters, ga dan heen in vrede. Opent uw hart voor onze God. Draag met u mee zijn zegen en draagt die zegen ook uit. En de genade van onze Jezus Christus en de liefde van de almachtige God en Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u en met jullie allen. Amen.